7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Café sluiten de deuren voor minderjarigen. Brandweer stopt deels met C2000. En 100 doden door orkaan op Filipijnen.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 portofoons die beter werken en goedkoper zijn. De orkaan Haiyan heeft in de Filipijnse stad Tacloban aan zeker honderd mensen het leven gekost, vrezen de autoriteiten. Een piloot heeft in de straten van de hoofdstad op het eiland Leyte veel lichamen zien liggen. De orkaan heeft de Filipijnen inmiddels verlaten. Volgens een Amerikaans vierinstituut is de storm op weg naar Zuidoost-Azië. De totale omvang van de schade en het aantal slachtoffers op de Filipijnen is onduidelijk. De dood van vier mensen is officieel bevestigd. Het grootste deel van het elektriciteits- en communicatienetwerk in het land ligt plat. Volgens de gouverneur van het eiland Leyte zijn wegen geblokkeerd door aardverschuivingen. De orkaan trok sneller over de Filipijnen dan verwacht. De meteorologen verwachten dat de orkaan boven zeven in kracht toeneemt op weg naar Vietnam.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 Dino Bautersen werd eind augustus in Panama al aangehouden op verzoek van de Amerikaanse justitie. In Venezuela is een Amerikaanse journalist opgepakt. De journalist Jim Wiss van de Miami Herald... deed verslag van de politieke en economische situatie in het land... in de aanloop naar lokale verkiezingen. Hij maakte een verhaal over het tekort aan levensmiddelen. Volgens economen komt dat tekort door het slechte functioneren van de overheid. Maar de Venezolaanse regering zegt dat de VS... een economische oorlog tegen het land voert. Venezuela pakt journalisten die over de economische problemen in het land schrijven hard aan. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en midden nog enkele buien met kans op onweer. Vanuit het zuiden geregeld zon en vrijwel droog op een enkele bui na wel staat er een harde en mogelijk stormachtige westen tot noordwestenwind. Later vanmiddag bewolkt en opnieuw buien. Het NOS Radio In Journaal Mark Visser. Een heel goedemorgen. We gaan het vanochtend natuurlijk hebben over koning Willem-Alexander... en koningin Maxima in Rusland. Hoe is het gisteravond geweest? Hoe was de sfeer bijvoorbeeld? In China wordt de komende dagen een belangrijke partijtop gehouden. Komt president Xi met hervormingen? En verder ga ik praten met Herman Brinkhoff. Hij weet alles van wielerparcoursen. Dat is natuurlijk interessant, zeker nu de Tour de France... in 2015 weer naar Nederland komt. En jongeren onder de 18 die krijgen vanaf 1 januari in de horeca geen alcohol meer. Een grote teleurstelling voor sommige 16-jarigen. Sorry hoor, maar ik ben gewoon 16. Ik ben 16 verjaardag, neem je gewoon een biertje. En dan denken ze daar in het parlement dat ze ons lekker kunnen naaien. Dat allemaal straks. Eerst het bezoek waar vooraf veel over gesproken is. Dat van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Rusland. Gisteravond kwamen ze aan op het Kremlin... waar ze werden ontvangen door president Poetin. ...van de tweede hoogtepunten van dit jaar. En ik weet zeker dat we met tweede vriendschapsjaren... aan dit bezoek voelen. En dat we alles met vriendschap op zullen lossen. Met al die fotografen niet heel goed te verstaan... ...maar de koning noemt het bezoek... ...een van de hoogtepunten van het jaar. En hij hoopt dat er nog veel vriendschapsjaren zullen volgen... ...en dat alles met vriendschap wordt opgelost. Vandaag is de laatste dag van het bezoek al. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. Heel veel gebeurt de afgelopen tijd. Verloopt het allemaal een beetje in harmonieuze sfeer, David-Jan? Ja, zeker. Tot nu toe wel hoor. Als je ziet hoe Willem-Alexander en Maxima gisteravond op het Kremlin werden ontvangen... dan zou je helemaal niet zeggen dat er problemen bestaan tussen Nederland en, en Rusland. Want dat zag er allemaal allerhartelijkst uit. Uh, natuurlijk, er was veel ceremonieel de trompetgeschal. Je hoorde het zojuist. En goud in het Kremlin. En de gastheer, president Poetin uh, en ook de gasten, die leken heel ontspannen. Nou, je hoorde die paar woorden die we van Willem-Alexander hebben kunnen opvangen die zei te hopen dat de verstoorde relatie, voor zover daar sprake is... in vriendschap kan worden hersteld. En Poetin die sloot zich daar van harte bij aan. En bij zo'n koninklijk bezoek gaat het natuurlijk niet in eerste instantie om de politiek. Daar zijn andere programma onderdelen voor, dat komt vandaag ook wel. En Nederland kan zich met dit bezoek van koning en koningin van zijn charmante kant laten zien... in plaats van steeds maar de zeurpie te zijn... Hè, die ons land in, in, in, in Russische ogen toch vaak is. Maar hoe dan ook nou koning en koningin hebben met Poetin gedineerd gisteravond... daar waren ook minister van Buitenlandse Zaken Timmermans bij... en de ministers Ploemen en Schippers... die op dit moment, niet helemaal toevallig natuurlijk... met een uitgebreide handelsdelegatie in Rusland zijn. En ja, want daar zijn ze natuurlijk voor. De handel, dat is een van de belangrijke punten. Wat gaan ze vandaag doen, koning en koningin? Uh, vanochtend hebben ze vrij. Dan uh, zullen ze zich misschien uh, een beetje uitrusten op hun hotelkamer... in Hotel Metropool, recht tegenover het Kremlin. Dan worden ze aan het begin van de middag verwacht bij een uh, rondetafelconferentie... tussen Nederlandse en Russische Captains of Industry. Daar hebben we de handel weer. Uh, die overigens zal worden geleid die discussie door uh, minister Ploemen en uh, de Russische vicepremier Dwarkovic. En daarna moeten ze als een haas naar, het, uh, prestigieuze, naar de prestigieuze uh, Tretjakov-galerij... waar ze een tentoonstelling van Nederlandse en uh, Russische romantische schrijvers. Schilderskunst zullen bekijken. En als afsluiting vanavond gaan ze naar het Tchaikovsky Conservatorium, waar het Concertgebouw Orkest een concert geeft. En daarna vliegen ze direct terug naar Nederland. Minister Timmermans zou gaan praten met zijn collega Lavrov, maar die heeft besloten naar Genève te gaan. Uh, daar is een top over Iran. Uh, hoe vervelend is dit nu, alles onder een vergrootglas ligt, zou je kunnen zeggen, voor Timmermans? Hoe vervelend is dit voor hem?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 later vandaag. Dankjewel, correspondent David-Jan Godfoy. Horeca-ondernemers in het hele land, weer de bezoekers van 16 en 17 als die na 1 januari geen alcohol meer mogen drinken. Ze kunnen niet garanderen dat jongere bezoekers echt geen alcohol drinken en zijn bang voor boetes. Een café in Haarlem heeft de leeftijdsgrens al verhoogd naar 17 om de overgang straks minder groot te maken. Verslaggever Ewart de Bruin ging er kijken. Ja, super. Ja. Dankjewel, man. Dankjewel. Fijne avond. Gaat het niet worden, man. Sorry. 17. 17? Geen 16, sorry. Ik dacht dat het gewoon 16 was, dat je gewoon naar binnen toe kon lopen, maar uh, blijkbaar niet. Zelfs helaas mijn geld mis. <laughs> dat, is, dat is helaas uh, spijtig. En daar sta je dan op de uitgaansavond. En dan mag je ineens het café niet in. Hier in Haarlem, in Café de Koning, is het nu al realiteit voor jongeren van 16. Maar straks wordt het in vrijwel het hele land ingevoerd. Alcohol drinken mag vanaf 1 januari pas vanaf 18 jaar. En dus besluiten veel cafés om ook de leeftijdsgrens te verhogen. Want ze zijn bang voor boetes, zegt Guy Walvis van Studentencafé De Koning in Haarlem. Als zij hier binnenkomen voor een frisje, of tenminste zeggen dat ze binnenkomen voor een frisje... dan kan ik dat niet garanderen dat iemand anders van een hogere leeftijd dan een alcoholisch drankje voor diegene haalt. En dan zitten wij alsnog... Uh, met de peren. Door het nieuwe deurbeleid van de Haarlemse kroegen... moeten meer dan 800 jongeren straks ander vertier zoeken in het weekend. En dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen met de openbare orde. Zegt horecaondernemer Bert van Kesteren... die in een overlegorgaan zit met de gemeente. Als er op een gegeven moment 700 in een drie café zitten... is dat wat makkelijker. Als er 700 op ik weet niet hoeveel plekken in de stad rondzwerven... en als je dan met een paar politiemensen moet gaan, gaan controleren... en in goede banen moet gaan leiden... dan wordt het lastig, je krijgt niet opeens tien maar dan hebben politiemensen erbij. En uh, nou, wat we al uh, nu al zien, als er mensen geweigerd worden, die, die, die uh, zoeken elkaar op, die zoeken hangplekken of hang, hangplekken op, die zoeken elkaar thuis op, of in, in, in, in, in gelegenheden waar geen controle is. En dat is natuurlijk ook de, de, een, uh, een kwalijke zaak. Uh, ja, het wordt een beetje illegale zuikfeesting, ga je ook krijgen, om het zo maar te zeggen. Ja. Sorry hoor, maar ik ben gewoon 16. je ben 16 dan neem je gewoon een biertje. En dan denken ze daar in het parlement dat ze ons lekker kunnen naaien. Want wij hebben geen kindervertegenwoordigers erin zitten. Ik vind het gewoon echt een kutsrijk. Het mogen duidelijk zijn dat lang niet alle jongeren begrip hebben voor de nieuwe regels. Om de klap op 1 januari wat minder groot te maken, heeft Café De Koning de leeftijdsgrens al geleidelijk verhoogd dit jaar. Wij uh, hebben ongeveer 7 maanden geleden besloten uh, om wel naar 17, uh, 17 uh, plus te gaan zodat we de 16-jarigen al niet meer aan de deur zouden hebben en zodat de overgang 1 januari uh, kleiner wordt. Natuurlijk trof de verslaggever vooral heel veel dronken jongeren waar geen zinnig woord meer uitkwam. Maar één jongen leek nog redelijk nuchter. Hij voorspelt hoe jongeren vanaf 1 januari met de nieuwe wet omgaan. Ze verbieden drinken, maar de regering weet zelf ook dat ze daardoor niet iedereen niet, niet gaat drinken. Zeg maar. Het is alleen maar uitstel. Zeg maar. Ze gaan gewoon Op een gegeven moment, de eerste paar maanden denken mensen van nou oké. Okay. Kut, maar op een gegeven moment wordt er wel een oplossing voor gevonden. En het is niet alleen dat onze generatie ermee wordt. Het is gewoon uh, ook mijn broertje, die is bijvoorbeeld nu 14. En over twee jaar, dan heb ik wel allemaal trucjes hoe hij dan zeg maar, op zijn 16e kan zuipen. En die geef ik dan gewoon aan hem door. Want het is gewoon, ik vind het gewoon belachelijk dat je op je 16e niet mag drinken. Bert van Kesteren van de Polobar in Haarlem. Die regel gaat dus in op 1 januari. En dat is in de nieuwjaarsnacht. En dat is traditioneel een drukke avond bij cafés. Um, ja, hoe stelt u dat voor zich? Moeten die cafés moeten die dan om 12 uur de helft van het publiek eruit kieperen? Hoe gaat dat? Nee, dat is uh, zeg maar de, de, de 1 januari, dus de nieuwjaarsnacht. Dat is eigenlijk de, de, de, de nacht van 31 december. Dus dat, dat geldt nog eens 31 december. Dus uh, ik denk dat ze dan nog, uh, nog luchtgehaal de regel mogen overtreden. Tot s avonds, of tot, tot dat ze, hè, tot dat de cafés dicht gaan. En als ze op weer open gaan op 1 januari, dan geldt de regel. Dus we beginnen deze maatregel met meteen weer... Op Hollands gedoogbeleid. Ja, maar dat is maar voor een paar uurtjes. Want s'avonds is het, uh, als het goed is, is het dan uh, klaar. Horeca ondernemer Bert van Kesteren. De gemeente Haarlem werkt aan een plan dat moet voorkomen dat de 16- en 17-jarigen voor overlost gaan zorgen. En dat plan klaar is, wil de gemeente niet reageren. Of dat plan klaar is. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1-journaal. Waar moet de toercaravan langs fietsen in 2015? Ik praat straks met parcoursuitzetter Herman Brinkhoff. Ronald Mulder is sterk begonnen aan het nieuwe internationale schaatsseizoen. Gisteravond won hij de 500 meter bij de Wereldbekerwedstrijden in Calgary. En hij deed dat met een nieuw persoonlijk record. Ja, dat is wel lekker hoor. Ja, het is de eerste Cup en het uh, is ook mijn eerste overwinning. En, ja, dat is gewoon gaaf om zo het seizoen te beginnen. Ja. Het is een mooie baan om dat te doen, zeker. Wist je dat het, er, dat het erin zat? Voelde je in de week eraan voorafgaand dat er, dat er iets speciaals aan zat te komen? Ja, ik voelde me nog niet zo heel goed eigenlijk deze week, maar dat is logisch hoor. Want je, komt van, uh, je moet naar hoogte toe, jetlag erbij. En de laatste twee dagen voelde ik me steeds beter. Worden. Dus, ja, goed, dan is het In de wedstrijd is het toch maar gewoon uh, alles eruit. En uh, ja, Het was goed, echt uh, gaaf om te winnen. Vlak na de race sprak je eens met je broer. Wat, wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, ik dacht dat Michel eerste stond na, mij, of na zijn rit. Dus ik, ik dacht, nou, dan wint er een mulder als het goed is. Maar, ja goed, ik, ik stoot hem dan liever van het podium af en dan win ik hoor. Ja, dan vindt hij het ook niet zo erg, denk ik, toch? Als je het maar zo doet. Nou, ja, dan komt er wel een keer dat het samen erop staan. Dat zou mooi zijn. Wat is, nou, wat is nou het doel? Want het is duidelijk, je vorm is goed. Ga je dan kijken naar, naar Nederlandse records of naar, ja weet ik, wat, wat zit erin? Ja, nou ja, goed, ik ga gewoon iedere race voor zich bekijken. Ik wil elke keer zo hard mogelijk. En wat er dan mogelijk is, ja... Ik had wel het idee, ik moet hier gewoon een PR rijden, want die stond al vier jaar, dat was voor Olympisch Seizoen. En die wilde ik uit de boeken hebben, dat is gelukt. Maar natuurlijk, we willen zo hard mogelijk. En Als ik nu uh, een PR rijd, dan kom ik richting Nens Record inderdaad. Ja, je noemt al even Olympisch Seizoen. Is dat ook heel belangrijk, dat je in deze fase van het Olympisch Seizoen ja, weet dat, dat het in ieder geval nu goed zit? Ja, het is sowieso lekker dat het goed is, inderdaad. Als je nu nog heel wat werk aan de winkel hebt, dan, uh, ja, dan ga je twijfelen en dat soort dingen. En natuurlijk, het, je hoeft nu niet heel goed te zijn, maar het is wel lekker als die vooronder is. Een lekkere vorm voor Ronald Mulder. Hij sprak met Jeroen Stekelenburg. En ook op de 1500 meter was er een Nederlandse winnaar, Koen Verwij. Het was voor mij het doel om hier gewoon een, uh, een solide rit neer te zetten. Om, uh, om een beetje constant te worden in prestaties. En, uh, ja, na de race dacht ik, nou, het is niet genoeg. Maar het was zwaar. Ik bleef wel lekker in mijn techniek zitten. En ik kon nog doortrekken. En, uh, ja, het was genoeg. Dus daar, met zo'n race dan win je en dan, ben ik er, ja, dan kan ik er niet anders dan heel blij mee zijn. Is het dan geruststellend dat nou ja, Davis is in zicht achter je... maar dat het gat met de rest, ja, dat is enorm. Ja, nou ja, Davis en ik zaten van tevoren nog een beetje over te grappen... dat we 1 en 2 zouden worden. Uh, wie nou zou winnen, dat wisten we niet. Maar uh, dat is altijd een beetje een spelletje van ons. Maar het is in ieder geval mooi om te zien dat, uh, dat, dat we met z'n tweetjes uh, zo'n stukje ervoor op liggen. Maar dat betekent niet uh, dat het de volgende rit ook zo zal zijn. En uh, daarom moet ik juist heel goed focussen op mezelf en bij mezelf blijven... En, uh, Juist weer van een paar nog van zulke ritten gaan rijden. Wat betekent dat wel? Dat, dat, dat die voorsprong nu zo groot is. Betekent het dat, dat als jij doet wat je kunt. Als jij je ding doet dat je, dat je ja, om de podiumplaatsen meedoet? Nou ja dat betekent dat ik uh, fysiek uh, gewoon goed in elkaar steek. Het gaat gewoon goed. En uh, vanuit daaruit kan ik wel mee gaan doen. Ja op de Olympische Spelen denk ik. Maakt het jou dan nog uit tegen wie je rijdt? Want het lijkt me voor jou best lastig als je tegen Kjeld rijdt. Die snel weg is. En dan moet je toch ja, je eigen race blijven rijden. Ja, ja, dat is ook. Uh, het is op zich. Uh, je leert er wel van. Kijk, ik moet gewoon rustig blijven hè? en dat was in het verleden. had ik er heel erg moeite mee. En dan ging ik er haastend achteraan. En uh, dat gaat steeds beter. En uh, wat mij betreft maakt het niet uit tegen wie ik start. Ik uh, start graag tegen iedereen. Ik wil, uh, ik wil iedereen uh, eruit rijden. Heel simpel. Koen van zo simpel is het, zegt hij. En was het maar zo simpel allemaal voor de Chinese president Xi. Die heeft een belangrijke partijkop de komende dagen in de Chinese hoofdstad Peking. Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren, maar het wordt gezien als een belangrijke bijeenkomst. Hoog op de agenda zal staan het hervormen van de economie. Correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, want daar gaat het niet zo goed mee hè, met de economie. Nou ja, de Chinese economie die groeit nog steeds 7,5 hoor. Daar kunnen wij alleen maar ja, hier door zijn. Het hier op op zijn. Ja. Maar het is inderdaad een stukje minder dan een paar jaar geleden... toen het nog die dubbele cijfers waren van 10, 11, 12 procent groeit. En dus moeten ze ook aan de bak. En dat betekent dat ze toch die exportgerichte economie... die ze tot nu toe gehad hebben, hè, met al die export naar het westen... moeten gaan ombuigen naar een meer consumentgerichte economie. En dus moet het markt moet de marktwerking wat meer kans krijgen op de Chinese markt. Nou, Op dit moment wordt die nog erg gedomineerd door die grote staatsbedrijven... die nog heel veel in handen hebben, waar veel in geïnvesteerd wordt... maar die eigenlijk niet zo heel goed frustreren. Nou, De vraag is nu of Xi Jinping, die president, dat aan durft te pakken... om toch meer kans te geven voor die private bedrijfjes... in plaats van alleen maar die staatsbedrijven. Ja, wat denk je? Gaat hij dat doen? Nou, ja, dat, dat is nu de vraag inderdaad. Deze derde partijbijeenkomst is dus eigenlijk de lakmoesproef voor de nieuwe leiders en met name uh, Xi Jinping. Er wordt altijd naar die derde top gekeken... omdat dan uh, he, de, de nieuwe leiders hun gezicht kunnen laten zien. Dat deed uh, Deng Xiaoping ook in 1978... toen hij die hervormingen en opening van China aankondigde. En door dus wordt gekeken of uh, Xi Jinping het op dit moment aandurft. Het is de vraag of hij dat doet. Hij wordt wel gezien als een grote hervormer... maar men is er nog niet helemaal zeker van... of hij het nu al durft door te zetten. Het gaat dus over de economie. Gaat het bijvoorbeeld ook over de migrantenpolitiek? Ja, ja die migranten dat, dat zijn die uh, plattelandsarbeiders um, die nu in de steden uh, wonen. Die zijn met miljoenen naar de stad getrokken om daar weg weer... te ...maar ze hebben daar niet de bijbehorende rechten bij gekregen. Dus ze hebben bijvoorbeeld geen recht op onderwijs, geen recht op gezondheidszorg... ...en leven dus eigenlijk een leven van een tweede rangs burger in die grote steden. Nou, er wordt enorm ja, geanticipeerd, verwacht dat daar het een en ander gaat veranderen... ...omdat deze mensen zich inmiddels gaan roeren. En nou ja, waar in ieder geval de communistische partij niet op zit te wachten... ...is een bepaalde vorm van onrust onder die migranten bijvoorbeeld. De bijeenkomst is besloten. Eh, aan het eind worden wel besluiten naar buiten gebracht. Wordt dan ook alles bekend of zijn ze daar ook altijd heel eh, mondjesmaat in? Nou, daar zijn ze automatisch uh, vaag in, kan je het zelf noemen. Dat wordt in zeer bloemrijke taal wordt er dan een soort document naar buiten gebracht. Wordt niet in een persconferentie gedaan of ook niet in een speech zelf, maar gewoon via het staatspersbureau naar buiten gebracht. En daar houden ze het vooral altijd heel erg vaag, omdat nou ja, goed, de nieuwe leiders natuurlijk ook niet vastgepind worden op veel te concrete dingen of beloftes of aankondigingen die ze misschien uiteindelijk niet waar kunnen maken. Dankjewel Marieke. Correspondent Marieke de Vries. En straks na 8 uur dan horen we jouw reportage van mensen in China die leven zonder sociale voorzieningen zonder registratiebewijs. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half 9 het NOS Radio 1 Journaal. met Love Song. En over de liefde gesproken, Utrecht krijgt zijn geliefde en felbegeerde toerstart. Behalve dat sommigen vooral op de kosten wijzen, zijn de meeste reacties positief. Vooral bij de wielrenners. Zo komt voor Wilco Kelderman een jongensdroom uit. Bouke Mollema droomt van een etappe over de afsluitdijk. En Nicky Terpstra die wil een finish op het racecircuit van Zandvoort. Herman Brinkhoff, koersdirecteur van Olympia Tour... en organisator van de Eneco Tour. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u weet alles over parcoursen. U heeft zelf in 2010 een etappe gemaakt voor de Giro d'Italia... van Amsterdam naar Middelburg. Waar moet een etappe aan voldoen voor zo'n grote ronde als de Giro... of nog misschien groter natuurlijk eigenlijk, de Tour de France? Ja, ik heb ook twee etappen van Amsterdam naar Utrecht gedaan en de Giro. Hè? De finish op eh, de Malibaan of op de... Eh bij de jaarbeurs uh, die zondag. Um, waar een etappe aan moet voldoen, is eigenlijk een heleboel zaken. In eerste plaats moet je als, uh, als regio je eigen regio goed kunnen promoten vanuit de lucht. Dus interessante plekken laten zien. Toeristisch dus? Uh, nee. Zegt u? Voor de toeristen eigenlijk, want dat is natuurlijk een, een belangrijke reden om de tour ook te halen. Ja, uh, dus je moet, uh, wat, wat interessant. Aan de andere kant heeft de organisatie van een... De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het peloton. Dus uh, qua veiligheid van het parcours. Uh, met betrekking tot uh, straatmeubilair, zoals uh, obstakels, uh, uh, vluchtheuvels, rotondes, uh, versmallingen, bloembakken. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken wat we in Nederland op, op de wegen tegenkomen. Daar zul je dus heel goed naar moeten kijken. En dan heb je soms wel eens een, een, een plaats. die uh, toeristisch gezien of qua historie of wat dan ook heel interessant zou kunnen zijn maar waar je met een peloton van 198 man op een gemiddelde van 45 niet doorheen kunt Kunnen er ook aanpassingen aan de weg nog worden gedaan? Dat je palen weghaalt ja, ja, ja. bijvoorbeeld, en rotonden ja, kun je niet weghalen? Dat, dat, nee, dat, dat gebeurt veel um, Kijk als, als organisatie kun je natuurlijk altijd een parcours voorstellen en um, vanuit um, ASO zal er uh, een routeman komen en die gaat dan kijken van wat is uh, ja. jullie voorstel. En die zal dan komen met een, een notitieblokje en zeggen, nou, die vlucht helemaal weg. He, want de uh, laatste keer dat, dat het hier was in 2010 en daarvoor in uh, 1998 in een bos er zijn er ook uh, aardig wat, wat vluchtheuvels uh, verdwenen zo lang terecht. En kunt u ook nog invloed uitoefenen op, op gemeente om te zeggen... wij zijn eigenlijk van plan langs jullie te komen... maar uh, dit staat er in jullie plannen om weer een paar vluchtheuvels bijvoorbeeld aan te leggen. Doe dat maar niet als u de toeren langs wilt hebben. Uh, het, het zou mooi zijn als je um, wist op dit ogenblik... Uh, welke reconstructies er aan wegen zijn voor 2015 zodat je niet, gewoon niet iets nu bouwt en uh, over een half jaar weg moet halen. Of over een anderhalf jaar weg moet halen. Uh, maar daar, uh, daar zal ongetwijfeld overleg over zijn. van uh, Dit is het plan. en uh, uh, Hou er rekening mee dat je geen uh, onverwachte dingen doet. Of wanneer je wat aanlegt, zorg ervoor dat het demontabel is. Ja. En wat vindt u eigenlijk van het voorstel van Bauke Mollema? Utrecht, Afslouddijk, Leeuwarden? Ik denk dat dat de verkeerde kant op is, vrees ik. Okay, ja, want dan moet je nog verder eh, weer terug naar het zuiden toe, naar Frankrijk toe, bedoel je? Ja, ja, ja, ik denk, ik denk uh, dat, dat ja, voor zover ik weet, ligt Frankrijk onder België en ja, België dus, onder Nederland. Als dat goed is. Ja. <laughs> en Nicky dus, Terpsra die had dus, het over. Ik, ik denk niet dat het naar Friesland zou gaan. En Utrecht Zandvoort, dus, uh, dan blijf je nog een beetje op een lijn. lijn. Hm? Utrecht Zandvoort, dat is wel ietsje naar het noorden, maar dan in die voor geen leeuw worden. Um, ja, Utrecht Zandvoort zou, zou kunnen. Uh, maar Zandvoort is toevallig een gebied waar uh, de infrastructuur niet echt, uh, echt geweldig is. Je kunt Zandvoort heel goed binnenkomen via de bovenkant trouwens. Hè. Dat wel, maar uh, vanuit, uh, vanuit Bloemendal is het heel lastig te doen. Waar en denkt u dan zelf dan aan? U... Heeft u zelf al iets in uw hoofd? Nou, er ligt een hele mooi uh, uh, voorbeeld van de Giro-etappe 2010, Amsterdam-Utrecht. En eh, Utrecht, eh, want ik, wat ik uit de media opmaak... is dat het een etappe Utrecht-Utrecht zou kunnen zijn. Als krantenpaar. En dan kun je de westkant van Utrecht heel goed meepakken... met het met het Groene Hart, hè, het Woerden en dan omhoog, Kamerik. Dan naar het plasgebied, het Loosrechtse plassen. Eh, onder Soest, eh, Amersfoort, door naar de Utrechtse Heuvelrug, eh, de Gebbenberg meepakken. En wat dat was toen? Bom, een bom vol met de Gebbeberg. En dan nog een, een stuk dijk uh, aanbrongen uh, naar, uh, naar Schalkwijk, naar Koten en dan Nieuwegijn en dan uh, terug naar Utrecht. Dan laat je drie aspecten zien waar Utrecht uh, mooi op het snijvak ligt. Hm. Het Groenart. Ja. Het plasgebied en de Heuvelig en. Uh, ja, meteen on ondruiverig uh, het dijkengebied langs de uh, Klink, lijn. Klinkt als een heel groot rondje om de kerk, uh, om de dom in dit geval dan. Uh, maar klinkt goed, Herman Brinkhoff. Dank u wel, koersdirecteur van Olympiastour en organisator van de Eneco Tour. Graag gedaan. En dan uh, gaan we van het wielrennen naar het voetbal. Mooie avond gisteravond voor uh, SC Veen. Na drie nederlagen wonnen de Vriezen weer eens thuis met 5-2 van RKC. En Hakim Ziyech, die maakte het mooiste doelpunt. Een pegel van 35 meter. Ja, dat is een lekker gevoel. Uh, Zo'n goal maak je afgelopen tijd niet vaak. En, uh... Nou, er zijn heel veel spelers die maken hem nooit hoor. Nee, maar bij mezelf. Uh, ik heb hem wel eens wel eerder gemaakt in de jeugd. Dus het is een tijdje geleden dat ik hem zo opgemaakt. Wat speelt zich er af op het veld? En weet je al wat je gaat doen? Ik wist al wat ik ga doen. Ja. Toen ik de bal onderschepte uh, zag ik de keeper op de penalty stip staan. En, ja, ik heb geen moment getwijfeld. En, uh, ik schoot die bal er gewoon overheen. Straks meer over de sport met Ragnar Niemeyer.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 De brandweer stopt volgend jaar grotendeels met het communicatiesysteem C2000, meldt de Telegraaf. Er is veel ergernis over de gebrekkige dekking van C2000. Ook hebben de portofoons binnenshuis een slecht bereik, wat grote risico's oplevert voor de brandweer. Het omstreden systeem faalde geregeld bij grote incidenten. De brandweer heeft volgens de Telegraaf nu nieuwe portofoons die beter werken en goedkoper zijn.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 Het weerbericht van Weerplaza.nl Er valt nog een enkele bui, met name in het noorden van het land... maar ook in het midden en zuiden komt nog een enkel exemplaar voor. Geleidelijk breekt van het zuiden uit echter de zon door... en de meeste buien verdwijnen. Temperaturen lopen dan uiteindelijk op naar zo'n 10 graden. Maar in de loop van de middag komt er toch weer meer bewolking... en gaat de kans op neerslag ook weer toenemen. Morgen hebben we een iets ander weerbeeld, want dan is de kans op buien gewoon klein. Vooral in het binnenland, in de kustgebieden, kan er wel een enkele bui voorkomen. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. De temperatuur levert echter wel een fractie in, want het komt dan niet verder dan een graad of negen. En ook na het weekend blijft het voorlopig lichtwisselvallig weer. De temperaturen liggen rond de 10 graden, soms even iets hoger. En elke dag kan er wel wat neerslag vallen. De kans op zon is vrij klein.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 Gemeenten maken zich op voor de groep 16 en 17-jarigen... die na 1 januari 2014 niet meer welkom zijn in de kroegen en discotheken. De leeftijd waarop ze alcohol mogen drinken gaat naar 18... en veel horeca verhogen daarom ook de minimum toegangsleeftijd naar 18. En dat betekent dat minderjarigen van de ene op de andere dag niet meer kunnen drinken... en daarom andere wegen zullen gaan zoeken.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 We gaan over verder met wethouder Jannes Jansen van gemeente Hardenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u hoort het. Niet zo blij zijn ze. Ze voelen zich gepakt, de jongeren. Gaat het wel werken dan? Ja, het is voor degenen die nu 16, 17 jaar zijn natuurlijk een rare zaak... dat uh, je eerst wel mocht drinken in een horecagelegenheid en nu niet... Aan de andere kant uh, staat daar tegenover dat het buitengewoon goed is dat we daar in Nederland uh, beleid op maken, want we zien toch te veel ellende uh, van vroeg drinken en uh, met name voor de jongeren zelf. Dus je moet dat wel gaan doen. Wat, wat, dus wat voor dingen, dingen maakt u tijdens... mee? Wat, u? wat voor uh, dingen maakt u mee? Wat voor voorbeelden kunt u noemen? Nou, de startleeftijd waarop jongeren gaan drinken is in Nederland en uh, ook in de regio waar de... Ik zit steeds verder gedaald. En langzamerhand is de hoeveelheid alcohol die we nemen toegenomen. Nou, dat heeft ook nadrukkelijk gevolgen voor de eigen gezondheid. Uh, met name de laatste paar jaren is er heel veel bekend geworden over de invloed op hersenen. en over het minder goed kunnen leren enzovoort daardoor. En dan heb ik nog niet over vernielingen of wat dan ook. Uh, maar dat betekent dat juist de gevolgen voor eigen gezondheid. Uh, een overheid moet dan aangeven van... ja, maar daar moeten we wat aan gaan doen. Dus in die zin eens, en het geeft wel de kans... om de trend te breken... en de gemiddelde startleeftijd, de gemiddelde startleeftijd... waarop jongeren beginnen, weer omhoog te brengen. Dus ik denk dat we er wel mee moeten doorgaan. Maar uh, lukt dat door, uh, door ze niet meer binnen te laten in de kroeg? Want ze kunnen ook op een andere plek gaan drinken... aan drank proberen te komen. Uh, in uw regio heb je bijvoorbeeld de, de zogenoemde zuipketen. Uh, die zijn al jaren een probleem. Bent u niet bang dat er veel meer bij komen? Ik denk dat die jongeren daar nu ook zitten... en dat ze er uh, eventueel langer blijven hangen... en dus niet doorstromen naar de kroeg. Uh, overigens zijn er ook genoeg gelegenheden waar ze wel binnen kunnen... en waar er wel controle is. Uh, dat moeten we even kijken. Maar we zullen daar als gemeente ook op moeten inspelen. Uh, Kunt u het controleren? Heeft u daar de middelen voor? Nee, dat kan ik nooit 100%. Uh, wat je wel kan doen is proberen uh, in contact te komen met jongeren... al. Uh, ...heel vroeg, kijk, het is een cultuur. En een cultuur ga je niet in 14 dagen veranderen... ...en ook niet in 1 twee jaren. Daar heb je een heel aantal jaren voor nodig. En daar moet je dus beleid op zetten. Wat wij proberen te doen al een hele tijd is... ...de oudste groepen van de basisscholen... ...de jongste groepen van het voortgezet onderwijs... ...daar proberen we er al te zijn... ...naar de jongeren en naar de ouderen... ...in samenwerking met de scholen. En dan kijk je natuurlijk naar de eigen verantwoordelijkheid... ...van de ouderen en de jongeren. En waar we heel veel op inzetten is... Uh, ...ouders, zorg dat je zelf op het toneel bent, zorg dat je met je uh, kinderen praat, heb het erover en maak samen beleid. Heel veel ouders denken dat ze weinig invloed hebben en als je met de jongeren praat, dan zijn het hun belangrijkste raadgevers. Nou, dat helpt, wij kunnen het in Harderberg op dit moment zien, omdat de startleeftijd voor het eerst sinds een heel aantal jaren... ...nu alweer aan het stijgen is. Nog niet spectaculair, een klein half jaar, maar... Het is mooi meegenomen. Nou, vervolgens moet je zorgen dat je via je jongerenwerk... contact probeert te houden met die keten. En um, probeert te voorkomen dat daar excessen zijn. Kijk, je hebt wel een paar middelen. Uh, je hebt het over overlast. Dan heb je een signaal. Uh, je kunt de eigenaren van de keten benaderen. Je kunt de ouders van die jongeren benaderen. Je kunt de jongeren zelf in die keten benaderen. Uh, daar heb je toch een aantal dingen... ...waar je kan proberen invloed uit te oefenen. Heb je dat, dat een systeem? Nee. Nee, dat niet, maar als de overheid en uh, in ieder geval de ouders ook... ...en, en de eigenaren meewerken met z'n allen, dan, dan kan het lukken, zegt u wellicht. Wethouder Jannes Janssen, dank u wel, van de gemeente Harderberg. Dan de Eredivisie, want het blijft daar spannend. Knotschek wordt hij elke keer genoemd. Elk weekend eindigt stevast met een nieuwe koploper. En wie is het na dit weekend, is de vraag. Ragnar Niemeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou AZ eh, sinds vorige week dan weer eh, de lijstaanvoerder. Eh, is dat na het weekend nog zo denk je? Dat weten we rond eh, kwart over zes hè, morgen. Want het is eigenlijk eh, het toetje. De afsluiting van een, eh, ja, een zeer interessant eh, voetbalweekend. Het is de half vijf wedstrijd. En AZ gaat op bezoek in de Kuip. Eh, dat betekent dat het eigenlijk een soort van nou ja ultiem misschien nog niet. Want daarvoor is het eh, te vroeg in het seizoen. Het is pas de dertiende speelronde. Maar wel een test is voor AZ om te laten zien of die ploeg serieus een rol van betekenis kan gaan spelen. 22 punten voor de ploeg van, uh, van Dick advocaat, die nog niet verloor. Eén keer gelijk in Europa uit wedstrijd bij en Voor de rest uh, gaat het daar uitstekend. En voor Feyenoord geldt eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk als voor AZ. Spelers realiseren het zich ook, weten het steeds, als Feyenoord het stapje kan zetten richting plek 1 of plek 2, of om echt serieus uh, te laten zien, wij zijn klaar om, om, om kampioen te worden, of zijn klaar om die Champions League te halen, dan, uh, dan hapert het bij Feyenoord. Dat is niet alleen van dit seizoen, dat is al van vorig seizoen... en eigenlijk ook al van het seizoen daarvoor. Dus AZ en Feyenoord worden eigenlijk aan een soort test onderworpen... om te laten zien waar ze staan en of ze momenteel... want dat kan zomaar weer anders zijn binnenkort natuurlijk... maar momenteel dan klaar zijn om ja, mee te gaan doen. V Feyenoord natuurlijk wel zonder pellen. Uh, voor wie denk je dat Koeman gaat kiezen? Voor uh, Mitchell tevreden, die je dus goed doet, of toch Armenterels? Nou, volgens mij gaat zijn voorkeur toch een beetje uit naar, naar tevreden. Uh, die overigens een AZ-verleden heeft, hè? gek genoeg. Uh, daar nog uh, in de A-junioren, dacht ik, speelde. En uh, uiteindelijk vertrok naar Excelsior. Vervolgens wordt hij nu geprezen door alles en iedereen in Alkmaar. Want hij was zo goed en zo aardig en zo leuk. Die vinden het natuurlijk toch een beetje gek dat hij nu opeens... Uh, ja, ze hebben hem zelf laten gaan in de spits gaan spelen bij, bij Feyenoord. Maar ja, het is hetzelfde type, heet dat dan. En, en dat die Pelle, die komt ontkennen. ook al van AZ vandaan. Nee. Uh, ja, die komt ook al vanuit Centrum <laughs> gegaan, Maar dat is weer op een iets andere manier gegaan. Het ja, daar waren ze minder tevreden toen. Ja, het blijft natuurlijk een beetje vervelend... als je iemand in je ploeg hebt gehad of in je selectie... en die laat vertrekken omdat je er geen hel meer in ziet. Dat je nu alles moet rechtbreiden en dan vervolgens ziet... dat die jongen in de spits gaat spelen van Feyenoord. Maar uh, ze weten bij Feyenoord ook wel... voor de langere termijn en uh, zal deze Mitchell tevreden niet... de spits van Feyenoord worden. Want uh, nee, dan had hij al wat verder in zijn ontwikkeling moeten zijn. Dan uh, Ajax en PSV. Amsterdammers moeten uit tegen NEC en PSV uit tegen NAC beide uh, morgenmiddag ook wat denk je? Dat zijn uh, interessante wedstrijden. Uh, met name natuurlijk voor Ajax altijd belangrijk... hoe komt de ploeg uit uh, ja, een, een, een Europese wedstrijd. Hè, van de week toch wat zelfvertrouwen getankt. Uh, gewonnen van Celtic met 1-0 en dan nu op bezoek in Nijmegen. Dat is wel altijd oppassen geblazen. Uh, het is heel vaak misgegaan. De boer zal erop gehamerd hebben. Heeft dat gedaan, pas nou op en laat de punten niet, uh, niet liggen. Want ook Ajax is uh, ja, zeer gebaat natuurlijk bij een eerste plek. staat drie punten achter inmiddels als AZ en uh, Ajax verliest... dan wordt er toch opeens een, een kentering zichtbaar... tussen ploegen bovenin en ploegen die in de achtervolging moeten. En dat is nou juist wat Ajax niet wil. Want dat heeft Ajax de afgelopen jaren al te veel meegemaakt. Uitkijken geblazen geldt natuurlijk ook voor PSV op bezoek bij NAC. Aan de andere kant, vorig jaar, wat voor wat dat zegt, werd dat 6-1. PSV heeft veel meer kwaliteit. PSV heeft weer spelers terug van blessures. Rick Keek heeft Narsing, zelfs weer bij het Nederlands zelf... al als, als optie in de aanval... Dus uh, dit wordt een bijzonder interessant weekend. Zwolle, Twente ook. Uh, we gaan wat beleven. En ik denk dat er een kentering komt nu tussen die echt meedoen... en die toch een beetje minder zijn. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. Met MTV werd de muziekvideo groot. Maar welke rol speelt de muziekzender nu? Ik vraag het straks aan Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van muziek.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Pharrell Williams met Happy. Misschien krijgt Pharrell wel een, een award, een MTV Europe Music Award. Voor het eerst in 16 jaar is de uitreikingsceremonie weer in Nederland. Morgenavond komt de grote live show vanuit de ziggo Dome in Amsterdam. En naar verwachting kijken 40 miljoen mensen wereldwijd mee. En nu al overspoelen de muzikanten en fans de stad. Ja, daar is die farewell weer. We hadden het net al over hem. En dit is een beetje wat u kunt verwachten morgen. Morgenavond, dus de MTV Music Awards. In 17 categorieën worden de prijzen verdeeld, variërend van beste artiest tot beste fans. En uiteraard treden bands op, zoals The Killers, Kings of Leon, Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van muziek.nl. Jij bent er ook bij, hè? Ik ben erbij, ja. Wat verwacht je? Nou, het zal een high-tech show worden zoals alle MTV-shows in de afgelopen jaren hebben bewezen. Dus uh, ja, veel, uh, veel bommen en granaten, veel lichten, hele snelle presentatoren en uh, vooral veel jonge, jonge muzieksterren. Nou, is MTV al lang niet meer de muziekzender waar voortdurend de laatste clips zijn te zien? Um, is MTV eigenlijk wel toonaangevend? Nee, er is niet echt meer een muziekzender die toonaangevend is. Want dat heeft het internet overgenomen. YouTube is volgens mij de toonaangevende muziekzender geworden. En uh, MTV is meer een, een, een, een zender geworden van uh, uh, Real Lifetime, soaps en dat soort zaken. Maar blijkbaar wel belangrijk genoeg dat al die artiesten komen naar zo'n awardshow. Ja, ze hebben twee awards. Ze hebben natuurlijk de, in Amerika de, hun eigen Music Video Award. En sinds 1994 een, een, een Europese versie. En die is zeer succesvol. Het is allemaal heel Amerikaans. Uh, zit er ook nog een Nederlandse artiest of band bij die uh, kans maakt op een prijs? Ik denk dat uh, Afrojack, die ook aanwezig is, ook als presentator... wel uh, een van de grootste kanshebbers is. Dus uh, ja, ik, ik denk dat Afrojack wel nou, misschien met een prijs uh, aan de haal gaat morgen. En er is ook altijd een Dutch Award, hè, maar dat geldt geloof ik voor elk land. Ja, klopt. He, dat is een soort goedmakertje. He, de, de show ja, is voornamelijk natuurlijk een geweldige promotie voor uh, Amsterdam in het algemeen en, en toch de vrij Nieuwe Ziekenhuis in het bijzonder. Dat, uh, ja goed, in één keer wordt, wordt, uh, wordt die overigens prachtige zalen op de kaart gezet. En 16 jaar geleden in Rotterdam, was u er toen ook al bij? Nee, toen was ik er niet bij. Nee. Ja. Toen ook nee. grote sterren. Maar toen werd voor, uh, uh, ja, voor Rotterdam gekozen. Nu dus voor Amsterdam, omdat die zaal er nu uh, staat. En uh, wordt het nog spannend eigenlijk? Justin Bieber, Miley Cyrus. Wie gaan er met de prijzen vandoor? Nou, weet je, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Het gaat voor die sterren vooral om he, gezien te worden. Uh, 40 miljoen kijkers. De meeste artiesten hebben ook net een album uit. He, dus het is niet heel toevallig dat ze uh, morgen neerstrijken in Amsterdam. En die awards is leuk. Maar het is niet zo dat je, net als bijvoorbeeld bij een Grammy... daar uh, tien jaar later nog op wordt aangesproken. En zelf nog een favoriet? Nou, eigenlijk niet. Het zou leuk zijn als Kings of Lyon een prijs zou winnen, want ja, goed, uh, het is opvallend dat ze hebben het een paar maanden geleden een nieuw album uitgebracht. Gaat toch vrij geruisloos en dat is een hele goede plaat, dus uh, voor mij mogen de jongens uh, uit, uit Nashville een prijs winnen. Wij zijn die genomineerd voor beste plaat of voor, voor uh, beste rockband? Beste rockband, ja. Beste rockband. En ja, de concurrentie ja, daar? Ik weet niet precies wie daar genomineerd zijn. In ieder geval de Killers uh, die zijn genomineerd. Black Sabbath is ook genomineerd. Erg cool, de comeback van Os Josboorn met zijn mannen. Dus ook dat zou prachtig zijn. Maar ik weet dat die niet in Amsterdam zijn. Hij kan het nog steeds. Nemen. Is dat trouwens nog van belang dat ze er zijn? Zegt dat ook al iets? Dat ze niet zomaar hier naartoe komen, maar eigenlijk gewoon wel willen weten dat ze op het podium staan om die prijsontvangst te nemen? Ja, ik zeg de vraag stellen en beantwoorden. Hè. Die grote die, sterren die, die komen er echt niet naartoe om uh, met lege handen te staan. Dus uh, de meeste die er zijn, die zullen ook uh, met de prijzen vandoor gaan. Worden in het zonnetje gezet. Jean-Paul ja. Hek, dankjewel, hoofdredacteur van muziek.nl. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Goedemorgen Katrien Straatman. Goedemorgen Mark. Politie en justitie in Nederland tappen onnodig veel telefoons en dataverkeer af. Dat gaat ten koste van de opsporingscapaciteit en de kwaliteit van de uitgewerkte taps. Dat vindt Mark van Nimwegen van het College van Procureurs-generaal. Ik ben op zich helemaal niet tegen tappen. Het kan heel nuttig zijn, maar we tappen ons inmiddels suf. Het moet gaan standaardreactie van de politie en het om worden. Dat moet het niet worden, zegt Van Nimwegen in het tijdschrift voor de politie. Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van tappen en dataverzameling. Dat wordt de komende jaren in ieder geval niet minder. De Volkskrant schrijft dat de Nederlandse inlichtingendiensten... nieuwe systemen hebben besteld om grootschalig telefoon- en internetverkeer te kunnen tappen. Het bestelde systeem is nu nog bij wet verboden in Nederland. De toezichthouder van dergelijke diensten noemt dat achterhaald. Begin december praat de Kamer over een verruiming van de wet. De nieuwe apparatuur zal door zowel de binnenlandse als de militaire veiligheidsdiensten gebruikt worden. Het ministerie van Economische Zaken haalt bij de overnamestrijd tussen KPN en in Amerika Mobiel geen goed overzicht van de gevolgen van een overname van KPN. Blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad. KPN bezit 80% van het vaste netwerk en levert diensten die cruciaal zijn voor het functioneren van de overheid. Bijvoorbeeld 112, C2000 en beveiligde verbindingen voor defensie. Het duurde volgens NRC erg lang tot economische zaken doordrongen was... van de gevoeligheden en belangen rond de overname. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam start een groot onderzoek naar de gezondheid van IVF-babies. Het ziekenhuis denkt dat die kinderen op latere leeftijd meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten hebben. Dat schreef het AD. Volgens onderzoeker Tessa Rozenboom van het AMC bestaan er al langere tijd zorgen over gezondheidsrisico's bij IVF-kinderen. IVF-kinderen hebben volgens de onderzoeker een iets hogere bloeddruk dan hun leeftijdsgenootjes. En ook is hun glucosespiegel iets hoger en ze zijn wat dikker. En dan de telegraaf die meldt dat de Duitse justitie een onderzoek is gestart naar de Nederlandse vleesverwerker Trinity uit Oldenzaal. Het bedrijf zou bedorven kippenvlees hebben vermengd met goed vlees. De Duitsers zeggen dat ze verschillende verdachte vleesmonsters hebben afgenomen op het bedrijf. En daarnaast zou er zijn gerommeld met etiketten. Trinity heeft een grote fabriek vlak over de grens in Bad Bentheim. Dat levert door heel Europa. Het bedrijf overigens ontkent alles. Spannend moment straks voor de schipper van de clipper De Vertrouwen. Na 50 jaar start hij de motor van het schip. Dat schrijft RTV Utrecht vandaag. De Vertrouwen ligt al jaren tegenover de Utrechtse munt. En die gaat nu naar de museumwerf voor renovatie. De Vertrouwen werd in 1889 gebouwd en is waarschijnlijk de enige in Nederland met de originele houten roef en een vrijwel gaaf interieur. Op de plek van De Vertrouwen komt een moderne betonnen ark te liggen. Afbeeldingen zijn te zien op de site van de regionale omroep rtvutrecht.nl. Dankjewel, Katrien ja, Straatman. Dat was het overzicht uit de kranten en websites en wat dies meer zijn? Hartstikke en je hebt nog een stapel kranten voor je liggen, ja, daar zie ik? Ja, er nog wel van alles. Ik zit even te kijken wat er, wat er nog meer is. Ja, de Volkskrant heeft zoals gebruikelijk op zaterdag wel alles wat er is... maar niet een groot nieuwsverhaal op de voorpagina. En natuurlijk wel veel aandacht voor koning Willem-Alexander... en koningin Maxima in Rusland. En ook over Iran, daar gaan we het straks namelijk ook over hebben. Na acht uur komt er een akkoord met Iran over de nucleaire ambities van het land... Defensiespecialist Coco Lijn over de onderhandelingen in Genève. Dat dus straks. En macht is geprobeerd de laatste korhoenders voor Nederland te behouden, maar tevergeefs. Natuurorganisaties gooien nu de handdoek in de ring. Bertus van der Kolk. Onderweg door het bos naar de IVN tuin in Reden zag ik grote parasols. Jarenlang al een van de trouwste bellers naar de fenolijn van vroege vogels. Hoog tijd voor een reportage uit die IVN tuin.